Volg me, vrienden. Uh, ga jij maar voorop, Tompoes. Dan dek ik je in de rug. Vooruit, Joost. Waar wacht je op? Ok oh tot katel? <distributed animals> w wat bedoelt u? Waak het. Mima tatteltaste citale. Wanneer ben ik? Ik begrijp u niet.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 Machine gemaakt en hij is uit dat land hm. naar de toekomst gevlucht zo is het ja. mijn zei mij Atlantis gaat de weg van Set de Muriel van de familie Baboen moet zich wegmaken hm. mijn matattel zei mij de is een figuur van de toekomst en zie daar hier ben ik hm. en mijn gevoel was goed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 Ja, ja, we moeten die knap behoorlijk versieren. En politiebemaking natuurlijk. Want twaalf kisten goud zijn niet kinderachtig. Twaalf kisten goud, Ja, ja. Precies waar we om verlegen zitten. Ja. Maar we moeten vlug zijn, jochie. Ze gaan dat spul goed bewaken, maar de je Zou niet gevaarlijk zijn, baas? Zo'n Atlantier kan maar rare wapens bij zich hebben. Atoompistolen en zo.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 Het begin was even moeilijk, maar toen ik mijn matatel in werking bracht, kon ik heel gemakkelijk de woordbeelden in de hersens van Olivier zien liggen. Ik kon ze zo overnemen, zoals u begrijpt. Ja, ja, natuurlijk, heel eenvoudig. Kijk, hier is uw lessenaar, meneer Baboon. U kunt beginnen als u wilt.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 Hoe zouden die lui heel ik vroeger nu eigenlijk hebben gedacht? En, en nu weten we het. Heel interessant. Ja. Toch denkt u te de slecht over ons. Onze kunst mag er zijn. Ja, ik ben hier te veel. Wanneer men in nood zit zijn mijn woning en mijn eten en mijn bed goed genoeg. Maar als alles goed gaat, heeft men mij niet meer nodig.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 Wat doet dat vrachtautootje nou hier? Zodat de een of andere leverancier zijn? Daar moet ik meer van weten. Onraadbaas. Bah. Pak eens even die oude zak daar, hiep. Ja, ja. We zullen hem keurig inwikkelen. ja. Ja! ja. <middels> <middels> oh, oh, oh. Oh.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 We komen er wel achter. Ik zal deze booswichten net zo lang van horen. totdat ze bekennen waar ze het goud hebben geluisterd. En ik zal dit pand met een stofkam doorzoeken. Daar kunt u van op aan. Ja, ja, intussen sta ik hier maar en kan niet werken. Hoe kan ik nu mijn tijdshillende bouwen? Ik heb dat waterloze goud nodig voor het reduceren. ach, de kosmische tegenslag. Wa waarom gebruikt u uw verstuivertje niet? Die zullen toch ook wel sporen zijn? Werkt, heer, niet. Kamer is vol met dievenmatattel. Hm. Niet getreurd, heer Le Muriel. De gemeente zal u goud lenen. Totdat het uwe teruggevonden is. Dat kan nooit lang duren. En ik zal u proeven zolang wel betalen. Ik ga immers met u mee naar de toekomst. Daarom speelt geld geen rol. Ah, u wendt tot de duisternis van set van mij af. Mijn zon gaat weer schijnen.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 Onregelmatig? Hoe bedoelt u begrepen? Deze goudlening gaat geheel buiten de ambtenaar eerste klasse doorknopig om. Die zou het niet goedkeuren. Maar ik wil die Atlantier toren dat het hier niet allemaal achterlijk is. En Daarom heb ik het vlug in orde gemaakt. Zoals ik beloofd had. En? Het is in orde.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 Dat weet een kind. Maar dat is waanzin. U bent een zwetver. We bent een persoon. Ik zal u aan de pijler stellen. En u, u stoort de mazattel. Ik zal u de hoed over de ogen slaan... ...dat u in uw blindheid niets meer... Ziet. Hela, niet doen, dat is strafbaar. Net goed, net goed.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 Het is me niet duidelijk. Voor een ware sprong door de tijd als hebben we meer goud nodig. Ah. En om te bewijzen dat het kan, moet er eerst een korte gemaakt worden. Heen en terug. Ah. Dat moet jij doen. Want jouw geloof ze En mij niet. Mijn geloofwaardigheid kan van pas komen. Wel nu, hier zijn goudstaven en wat geld. U kunt aan het werk gaan. Ik zal u de kelder wijzen waar u de cilinder kunt maken. Het is zuivende hoogstapelaar, Het is zwindler. Het spijt me dat dit gebeurd is. Maar het is prettig dat u nu zeker weet dat hij een bedrieger is. Niet zo snel, jongeman. Nee, ik had even in de gazanij een grote woed. Maar in de wetenschap mag men dat gevoel niet laten spreken. En als de baboon zijn experiment volbrengt... dan moet ik toch matatel bestuderen gaan. Mm. Men kan ja nooit weten. In de wetenschap is alles mogelijk. Nu weet ik nog niet. Als men iets te weten wil komen... moet men niet met de wetenschap gaan werken, merk ik. In de kelders van Kasteel Bommelstein... kreeg de grootste uitvinding van alle eeuwen gestalte.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 Alleen, de toekomst is nog los genoeg om een genegativeerd hele lichaam door te laten. Begrijpt u wel? Uh, ja, ja, ga verder, meneer Waboen. Dit zal de lezers interesseren. Ja, nu moet u gaan. Ga weg. Ga van het terrein af. Wat lief, Waarom heb ik iets verkeerd gedaan? U gelooft de tijdsilinder niet. U wilt alleen maar een lawaai-stukje in uw krant schrijven. En daarom bent u gevaarlijk voor de matattel waarop de machine werkt. Een gevaar voor de matattel?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 Geld is papier, Olivier. Mijn goud is een domme taal. Mijn Atlantische lucras zijn hier geen cent waard en mijn goud is gestolen. Wil je nu naar de toekomst of niet? Uh, ja, natuurlijk. Goed. Naar binnen dan, maak je proefreis. Over drie jaar zal ik zorgen hier te zijn zodat ik je kan ontvangen. Tot uh, ziens dan.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 Ben ik is een een sterrenhemel, maar die is zo zwart en de sterren die zijn zo helder. Wacht tot, totdat de schommelende beweging tot rust gekomen is. Dan is het contact met de tijdas bereikt en kan knop B worden ingetrekt.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 Een heer die zich eenzaam langs een korte interval beweegt. Het is maar goed dat mijn vader dit niet hoeft mee te maken. Olie jongen, blijf met je benen op de grond, zei hij altijd. En heb ik me altijd... Hoe kom ik uit deze steinen terug op hommelstein? Wacht totdat de wijzer de rode streep heeft bereikt. Druk dan, knop C en... Dit is het einde. Het zou gelukt zijn. Waar, waar, waar ben ik? Welkom! Huh. Er is alles in orde, Olivier? Oh, hoe is het mogelijk? Het is gelukt. Ik ben in de toekomst. Oh, mij moet toch wel een bommel zijn om dit te kunnen bereiken in het leven. Gelukkig dat je er bent, Olivier. Ik heb drie moeilijke jaren achter de rug.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 Agenten van de geheime voorlichtingsdienst. Voorzichtig. Ze hebben ijstraalpistolen. Daar staat een tijdcylinder. Die was hier gisteren nog niet. Nee, die is pas aangekomen. Wat kan dat betekenen, niks, Er moet hier een rond zwerven. Dat kan, want die bommen was een paar jaar geleden al bezig met zo'n ding. We zijn net op tijd, Seppri.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 Een Vella, is daar beneden iemand? Kanskebis. Ik ben het. Willemiskowski is de naam. Oh. Is dat wel goed? Dat geluid? Olivier zal u alvast wel iets van mijn latrottel hm? hebben uitgelegd. Ik heb hem haarfijn afgesteld... zodat u een reis in de toekomst kunt maken...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 Gewoon wat er op de handleiding staat, dan kan het niet missen. De handleiding? Hm, juist, ja. Knop A indrukken. <kijkt> oh, dat is uw Trommels. Jammer dat, dat het maar een paar seconden gaat duren. Dit is de moeite waard. Professor, gaat het? Terhalonke. Versteek mij in de kelderlog en ter like toe. Ik zal hem zwarte ogen maken. Waar is hij? Waar is de baboen? Ik ga een beetje slapen, Olivier. Dan ben ik straks fris als je goud komt. Ga ja. nu naar boven en vergeet niet om de latrotto over twee uren open te maken. Ja. Vooral niet eerlijk naar de kelder gaan, hoor. Dat zou de ons storen. Verlaat je op mij. Ik weet hoe ik met tijdmachines om moet gaan. Hmm.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 Nou, Brommelstein, ja, ja, want als wij drie weken lang in voorarrest gezeten hebben... kunnen we dus zonder straf afrekenen met die Atlantische reiziger. Ja, zo is het, baas. Voor drie weken arrest kan men iemand een flink pak klappen geven. Ja. <hijen>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 Waar is die atlas, is Knoeier? Ja, juist. Waar is die Griek? Dat vraag ik jou net. Waar is de baboon? Ik ga hem onder de aan! Maar heren toch, wees toch bedaard als u mij toestaat. Even, weet hem vast. Ja. Maar heren toch. Nu kan je vertellen waar die baboon is. Ja, oh! Nee. Anders ga ik vreselijk schieten, maar heren toch? Ik weet niet waar die Atlantische heer ah. is. En schiet ah. toch niet wat ik nu voor zoek mag. De ah. kamer is net schoongemaakt. Maar is de baboon? Ik wil de verbreker in het oog vatten. Hmm, dat loopt mis. Als de commissaris en de burgemeester er nu maar waren. Hm. Dit is een heel mooi ogenblik. De tijdreis is goed verlopen, zie ik. Want de tijdmachine staat er weer. Jome, wat zal hier dikker dag opkijken? Voor hem heeft het maar een paar seconden geduurd. En in werkelijkheid zijn het een paar uur geweest. Het grijpt hem aan. Geen wonder. Ik weet bij ervaring hoe vriend het is om in enkele seconden vele uren verder te raken. Welkom, heren. Welkom in de toekomst. Zie daar twee uren in twee seconden. Miss wandelingen is de schar? Waar is die waboe? Ik zal hem leren. De over je te Waar is die waboe? Is de waar, is waar, de, waar is die, die baboon? Ba waar, waar is die Waar is die baboon? is die baboon? Waar is die baboon? Waar is die baboon? Waar is die baboon? Waar is die Waar is die Waar is die, is die, ja, is die Waar is die baboon? Waar is die baboon? Waar is die Waar is die baboon? Waar is die baboon? Waar is die baboon? is die Waar is die baboon? Ba waar Waar is die Waar is wat, wat, wat betekent dit allemaal? Zeg dan toch iets, Joost. Waarom zit je daar zo stil? Waarom roepen ze zo? Excuseer, heer Olivier. Het is heel betreurenswaardig met uw welnemen. Men dringt van alle kanten ons huis binnen. Men bindt mij. Men bedreigt mij met vuurwapens. En dat alles omdat men de heer Baboen wil spreken. De... Dit zijn berbergewoonten gewoonte die ik niet gang goed als u mij toestaat.